Het is gelijk vergeleken met de mama's en de papa's. Maar misschien kwam het ook, ja, een jonge meisje, jonge meisje. En dan de Magic Numbers. En oh. dit is een Song. het is een half jaartje stil er geweest, maar ze hebben nu een nieuw werk uit. Ah, ik ken niks en mama's en papa's in die hoor. Ja, vaak hoor je mij wel van hé, hey, dat lijkt wel op die. Of ja, die. nou niet. Ja, echt nee. niet. Maar je moet echt met de modern gehoor hier naar luisteren. Met dan een modern nou. gehoor, nou dankjewel. Bye. La la la. Dat zit er toch wel een beetje Ik in. Ik heb gelijk weer zo ouderwets bevonden. Het is ja, wel heel erg. een, een modern dus gehoor. Ik, dat is ook zo'n mooi verschil tussen ons twee. Ik ben echt hyper hip. <laughs> en jij bent it. bejaard. Nou, fijn weer. Fijn Sorry, weer ja. We hebben weer een stempel gekregen. Maar ze hebben een nieuwe CD uit, die heet The Runaway. En uh, dat, het, het grappige, is, als je het album beluistert. Ja, ik zal hem binnenkort even meeslepen hier naartoe. Maar je, de, nieuw, de luisterers moeten altijd weer wennen aan nieuwe muziek. Dus vandaar dat ik het mee Een beetje zware had. muziek inderdaad. Beetje zwaar, een beetje zware muziek. Is zo het. Horen, ja. Maar ze, ze hebben namelijk nogal een uh, vreemde hobby om allerlei aparte muziekinstrumenten te bespelen. Maar die moeten ze eerst nog kopen. Die ze kopen in allerlei vage winkeltjes. En dan zorgen ze dat die altijd weer te horen zijn op een nieuwe CD. Dus dat zak je binnenkort. Op het nieuwste CD komt De Triangle. Hey, Die hebben ze eindelijk ook gevonden op zo'n muziekbeurs. Een stukje metaal, als ik daarop sla, komt er ook geluid uit. Ja, dat is wel leuk. In elkaar slaan, dan komt er ook apart geluid uit. Ah! Weet ja, je nou, van die schreeuwen en zo. Zo schijnt de muziek uitgevonden te zijn. Ja, of het was gewoon een grappige film erover. Dat mensen een klap krijgen van elkaar en dan hoorde je echt zo'n geel En toen gaven ze een andere klap. Die gilde weer op een andere toonsoort. Nee. Zo kon je niet, als dat je met die flessen bezig bent... kan je met mensen ook door verschillende tonen de heet horen. Het heeft toch te maken met de pijl en boog? Dat ze het echt de hele dag zitten... Hebben ze, zijn ze aan het jagen geweest, zit er eentje nog met die, met die boog... Zit die... Hey, die van jou maakt een ander geluid. Hey, als we nou op, op, op één boog allemaal van die verschillende dingen... dan krijg je een harp. Oh. Dat, dat zijn de theorieën, maar goed. Ja, volgens Ach. mij zijn er mega veel theorieën. Volgens mij ook wel. Ja, vandaar. Goed, tweede gedeelte van het rijdenprogramma. Welkom, blijf erbij... Alleen maar grote huts. Oh nee, toch niet. Maar we hadden het net over uh, psycholoog en, en zo. Oh, was er nou zo aan het... toe? Ja, dat was ik zo <laughs> aan toe. Nou, met deze psycholoog, die was 75 jaar, die is veroordeeld tot 3500 euro. Omdat hij ook dacht dat een patiënt daar <laughs> zo aan toe was. Dat zei hij heeft de patiënte dus als shocktherapie een zoen gegeven. Nou, de vrouw had daarop de behandeling afgebroken en aangifte gedaan wegens aanranding. En de man had de therapie gewoon eerst met de vrouw moeten bespreken, zei de terugcommissie. Ja. En haar om toestemming moeten vragen voor de behandeling. En daarom was ze zoen in strijd met de beroepscode die seksuele contacten met patiënten verbiedt. Ja, maar dat is geen shocktherapie ja, meer. Ze draaide haar hoofd op tijd weg, hoor. Dat staat er wel. Maar na de shocktherapie leed ze onder angstaanvallen, <laughs> slapeloosheid en nachtmerries. Ah. Nou, dat is wel heel ernstig. Sterk met zo'n cliënt. Kom, meisje, focus eens even. Hoe erg was dat nou? Tjoh. Zolang er geen tong bij zat, gaat nee. het misschien nog net. Maar ja, het is nog wel een verschil. Als je een, eerst zo'n uh, psycho psycholoog tegen je over hebt, die zie zijn. En dan zegt ja, ja, ja, ja. En dan één keer naar je toe komt en over ja. je heen buigt. En dan, uh, Laat staan uh, ja. vinden dat je er echt aan toe bent. <laughs> dat is toch wel een heel erg groot verschil. Ja, We hadden het net al over de ongedierte. De Randstad wordt namelijk overspoeld door wespen, bijen, vliegen en muggen. Normaal gesproken zijn de larven van deze uh, zomerinsecten pas uh, in de loop van augustus uh, merkbaar, maar nu door de erg warme juli maand uh, ja, komen ze veel meer uh, voor en hebben we daar flinke overlast uh, van. Oh. Het dus is heel vervelend. Dan zie je weer van die documentaires. En dan zie je weer zo'n beest honderdduizend keer vergroot. En dan zie je die snuit, die steeksnuit erin gaan. En ja. oh, ik hoor helemaal naar van. En ik heb wel eens gehoord, dat nou, zie je ook in een film. Weet je, als, dan, als je dan geprikt wordt door een mug, dan moet je je adem inhouden. En dan gaan je poren dicht. En dan zit die mug vast. En dan kan je die mug zo vastpakken en eruit halen. En dan is het zijn snuitmondje ook oh, kwijt. Maar ik maar... hoor ook als hij, als hij steekt, yeah. dat je naast... Naast uh, aan beide kanten dus, waar die zit. En je trekt je huid strak. En dan, dan zit hij ook vast. Want dan, dan, dan, dan wordt ja, die steekmond uh, wordt, uh, wordt vastgehouden. En dan kan je hem zo doden. Ja, maar het, het maf is, dan is het kwaad al geschikt, ja, want het zodra Het speeksel zit er al in. Het speeksel zit erin en daar krijg je jeuk van. Ja. Ik bedoel, het, zo wein, het ziet er allemaal wel leuk en stoer uit als je dat doet. Maar daarna heb je even goed jeuk. Dus, ik, bedoel... ik moet zeggen, het is deze zomer bij mij is dat nog heel erg rustig gebleven qua muggen. Yeah. Maar, maar waar ik gewoon bang voor ben... Van, uh, je, je had, had zo'n documentaire over die bedwansen. Want oh, dat zijn ja. dus, uh, ook, die zijn 5 tot 6 mm groot. Dus ik ga even koffie zijn. halen. Ja, ja, lekker. <laughs> maar er schijnen dus uh, verschillende te zijn. En ze zeggen ook, van, ja, je moet uitkijken als je op vakantie bent... dat je je koffie niet op de grond zet... Want je kan op het moment dus dat je hem dan weer mee naar huis neemt, dan nemen die bedwansen gewoon mee. En die, die rotzakjes, die, die zitten dus niet in je bed, maar zo een uur voordat je wakker wordt. Hmm. Dan gaan ze gewoon, dan kruipen ze op je. Hmm. En dan, uh, dan gaan ze dus tussen de twee en twaalf minuten, hmm. zitten, ze dus, uh, zitten ze dus zichzelf te voeden. En je je krijgt dus gewoon en ze, ze spuiten ook een antiklondermiddel in, hebben ze bij zo'n flesje. En uh, nou, lang de wet wat ouder en groter is, duurt het voeden langer. Maar ze kunnen dus een jaar overleden zonder, overleven zonder bloedmaaltijd. En ze leggen 2 tot 300 Ja, eikers. ik ga nu een muziekje in starten, ja. hoor. Ja, doe je maar, je maar ik heb zo'n jeugd van. Heb oh. ja. je een speciale site daarvoor of zo? Ja. Dat ja. lijkt ja. me wel. Nou, even eruit slaan. Ja. info.nl. Ik ga er even uitslaan met stevige muziek allemaal weer. Underdog, you, me, at six. Gonna change, just not face to face stone Harpoen, let's stealing, let's steal cars uh, Sorry, balderij waarop denkt. denkt. zoiets vast. Kort over negen, nog steeds gerezig zandvoorts En we proberen een beetje op te beuren met uh, geinige muziek En ook wat uh, berichtgeving hierover, we hadden het net al over de auto's in deze plaat natuurlijk er schijnt geen druppel benzine meer te krijgen zijn in Griekenland, omdat het namelijk de truckers aan, aan het staken zijn. Echt 50.000 truckers, of heb ik 30.000? Nou, echt duizenden truckers zijn aan, aan het staken, omdat het namelijk het was een gesloten beroep. Daar had je geen vergunning voor nodig. En nou willen ze het opengooien. Dat iedereen kan worden. En dat levert natuurlijk weer wat concurrentie op. Waardoor veel meer truckers waarschijnlijk gaan sturen. En daar zijn ze het niet zo over eens. Dus vandaar dat ze overal gaan staken. En dus niet meer benzine rondbrengen. En onder andere ook geen Oezo meer rondbrengen. en dat Oh, die Oezo. Geen Oezo oh, in dat Griekenland. Zelf stoken. Oh, dat is natuurlijk ook echt. Dat is funest. Dat gaan mensen heel gek doen. Dus, uh, en verder dan, als ze toch over auto's hebben. Ruimbaan op de A4. Het einde van de dagelijkse leed op de Rijksweg A4 tussen Amsterdam en Den Haag is uh, een stukje dichterbij gekomen. Het oplossen daarvan. Want de Rijkswaterstaat heeft vannacht op de Rudelfaarersveen de opening van het nieuwe ringsvaart aqueduct geprogrammeerd. Die gaat vandaag open. Dan komen de drie rijbanen beschikbaar daar. Kijk, dat dus is mooi. een extra tunneltje. Ja, er dus. zijn zoveel gevaren op de weg ook. Want er bleek dus dat afgelopen zegt donderdag, nee, woensdagmiddag was er een 46-jarige dronken automobilist uit Nijverdal. En die wilde een beetje gaan, uh, gaan tanken daar op de Schipholweg in Haarlem. En die was uh, lekker aan het tanken en op een gegeven moment... Uh, hij, hij wilde dus een jerrycan vullen. Het ja? lukte niet en hij goot de brandstof in zijn slip. Huh, een getuige die het zag, die waarschuwde de politie. En toen bleek dus, dan uh, sta je gewoon te tanken en dan ben je gewoon zo'n lam als een aap. En voor hetzelfde geld had die man nog van, nou, even een peukje erbij of zo. Voor hetzelfde geld yeah. gaat het hele ding ineens. Maar hij bleek dus bijna drie maal maximaal toegestaan hoeveel het alcohol te hebben genuttigd. Smiddags, woensdagsmiddags? Ja. Yeah. Nou ja, hij, euh, zijn rijwijs is natuurlijk ingevorderd en hij moest mee naar het bureau. En hij moest natuurlijk opnuchten. en hij mocht pas donderdagmiddag weer weg. Maar ja. Zonder auto natuurlijk. hè. En de... dat het risico nemen wij niet meer in ons verkeer. En het ondergedeelte van zijn lichaam is hier goed, goed ontsmet. Dat is wel duidelijk. Ja, ja, ja, dat is zeker. Mm. Nee, die, die, die, die, die, die krijgt geen van, last van bedwansen of muggen of andere nee. nare beesten. Die blijven wel ver bij hem vandaan. <laughs> nou, dat dat <laughs> lijkt me allemaal wel. Ja. Verder lees ik dat bakken van schoor en school zijn afgelopen week doorgedraaid. En in de, de diervoederindustrie verdwenen. De vis wordt doorgedraaid omdat te, de vraag stil is gevallen en er te veel van is. Oh, is ook triest ook dit, hè. Gewoon en omdat mensen ook op vakantie zijn, is er minder vraag naar En dus blijven ze ermee zitten. En om dan de markt niet helemaal in te laten storten... dan gaan ze het gewoon maar verwerken als veevoer. Oh? Nou ja, vaag. Goed. Straks om... Nou uh, oh ja, dat is het eigenlijk. Straks om uh, half wat nieuws uit de regio. Is er even wat nieuwe muziek op die zender. Want daar zijn we echt weer even aan toe. Natuurlijk, Oprah Boy. Is dat voor Oprah Winfrey? Geen idee. Bobson. Oh. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Niet het sterkste van de plaat, dit. Stoppen dan in en mee, jongens. Hoeft niet. Ik wist nou best dat jullie wel de, die studio de hele, de hele maandag hadden gehuurd. Maar je mag ook eerder naar huis gaan. Oftewel, Oprah Boy. Geen idee of het uh, nieuws is van... Uh, nieuws, of dat uh, familie is van Oprah Winfrey. Maar goed, dit was uh, de nieuwe zinger. Die heet namelijk uh, uh, Popsong. Hoe toepasselijk. Het is bijna half, maar nu nog even niet. Wel andere berichtgeving. Een oplettende machinist heeft een grote trein... Treinramp... ...op de Flevolijn tussen Almere en Lelystad te weten te voorkomen. Afgelopen het is dat. Het is gelukkig niet zo afgelopen als bij Stavoren. Nee, de bestuurder zag namelijk in de verte... ...een vonkenregen op het spoor en dacht... ...hè? Huh? Volgens mij zijn ze vandaag niet aan het werk op het spoor. Of toch wel? Dus hij zette de trein stil en liep daar naartoe. En toen zag hij een onbekende man wegvluchten. Hij had een gasfles meegenomen en een snijbrand. En hij was in de lengte van de spoorrails was oh, hij aan het snijden. Dat heb ik gehoord, ja. En het grappige is, hij heeft er heel veel verstand van gehad. Want namelijk als je gewoon de spoorrails tussen vandaan snijdt. Dan denk je, nou klaar, weet je wel. Ja. Dan kan de trein even goed op de spoor. Dan gaat de alarm af. Maar als je nog een gedeelte van de treinrails zeg maar, insnijdt. Dan gaat het alarm niet af. En als dan dus de trein eroverheen rijdt. Het is een beetje een stevige trein. Dan drukt hij de rails vanzelf uit, uit op van zijn plek. Okay. En dan spoort de trein. Dus ja, wie, of het nou een machinist is die ontslagen is of zo. Of een conducteur die uh, Maar ik, waar, waar gesteld, ik zo bang voor ben. Dat ze dit soort feiten in het nieuws brengen. Dat anderen denken van, oh moet het zo? Wat een goed idee. Dan doe idee. ik het voortaan zo. Oh. Ja, en dan denk ik, van, dat moet je helemaal niet naar buiten brengen, die, die feiten. Nee, maar je moet ook een beetje vertrouwen in de mensheid, hoor. denkt ja, dat nou, iedereen... Dit het van vertrouwen alles, uh, ben ik toch wel goed kwijt, hoor. Nou zeg, wat ben ik beschadigd de afgelopen jaren. Ja, ja <laughs> nee, absoluut. Ik, ik geloof toch in, de, in, de, in, het, mo in het mooie goede, van de mens. In het goede van de mens. Het goede ja, de mens. Is wel waar. Jawel. Ja, wel Ja, nee, dus, uh, Vandaag wordt uh, een herdenkingsmis gehouden voor de slachtoffers van de Love Parade. Oh ja. Want uh, bij het technofeest kwamen dus uh, exact een week geleden alweer 21 mensen om door verdrukking in de overvolle... Toegangstunnel en uh, hij vindt dus plaats in het Salvatorkerkje. Dus mocht je nog gaan, stap in je auto. En de 550 plaatsen zijn dus bestemd voor de nabestaanden. En uh, er schijnen ook wel uh, uh, rechtstreeks op de v stukjes uh, uitgezonden te worden. Dus uh, ze kunnen, even kijken. Nou. Op al deze locaties waar, waar die rouwdiensten gehouden worden, is dus niet alleen daar uh, wordt uh, alles opge Noem dat uitgezonden via de televisie. Ja, dus, dus ik denk als je gewoon op Duitsland afstemt, dat je dan gewoon kunt zien. Ja. Maar er staat geen exacte tijd bij. Oh, ik ben wel erg nieuwsgierig van die burgemeester. Die staat, staat flink onder druk. En die, uh, oh. die heeft ook al gezegd van... Uh, ik, ga echt wel, ik ga echt niet wijken. Ik ga echt niet mijn plaats opgeven. Ik, ik ben misschien wel van verantwoordelijk. Maar ja, nee, ik ga echt niet van mijn plek af. Dus er zijn al heel veel demonstraties geweest op die plek daar. Dus het kan, Ik hoorde vanochtend daar een hulpverlener over. Die half in Duits en Nederlands vertelde over... Dat het dat, dat, dat, dat kan zo zomaar omslaan. Van verdriet naar woede. naar ja, Dat het helemaal uit de hand gaat lopen. Dus ze hebben er een speciaal team opgezet Om te zorgen dat het allemaal een beetje in goede banen gaat leiden. Dus... Ja, maar en ik zie je dus trouwens market. bij de Maarseveense plassen. Dat zegt me niks. Maar die staan morgen ook stil bij de ramp op de Love Parade. En uh, ze hebben dus... Uh, het festival begint om 11 uur. Het is, is tot 11 uur s avonds. En daar hebben ze echt zo van... Ja, 15.000 betaalde bezoekers. Er is dus meer dan genoeg ruimte. En ze hebben ook echt zo... Dat ze doodsbang zijn dat er gewoon eenzelfde iets gaat gebeuren. Dus waardoor... Dus nooit van zijn leven meer, meer mensen mogen dan in eerste instantie toegestaan hebben. Zodat je inderdaad vrij de ruimte hebt. Ja. En als er een damschreeuwer is, of een, een festivalschreeuwer... ...dat er gewoon mensen uh, de ruimte hebben om even heen en weer te bewegen. Tja. Dat ze inderdaad niet gelijk uh, helemaal omgelopen het, het, worden het en zo. Nu, het wordt allemaal zo aangescherpt dat, gewoon ja. dat er gewoon mensen aan, op, op pleinen gaan staan. Van die agenten die gewoon met tellers staan. Zo, en die krijgen dan met elkaar door. Er zijn nu momenteel duizend mensen op het plein... Ja. Ah, hij gaat dicht. Ja. Nou, ja. Ja. Zal het zover komen uiteindelijk, in de toekomst? Ik ben bang van wel, ja. Mij. Nou, even belangrijk ja, nieuws. Al die regeltjes, Het ja, allemaal, klinkt allemaal leuk, maar even heel belangrijk nieuws. Treinkaartje gaat toch 2% omhoog. Echt? Ja. ja. Dat zijn echt belangrijke, belangrijke berichten natuurlijk. Pop. Nieuws uit de regen komt er zo aan. De doorbraak voor Jamaica. I think I like you too. Maar ik weet het nog niet zeker.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 Forget, but I don't know your name. Wish you hands but I don't remember when. I know you like to. I know you like to. So I tell you what's next. I don't like to. Now. She was never fed, she was only young. She was never fed, she was only young. She was never fed, she was only young. She was never better, she was. Weer. Toontje lager, hele goede. Ja, daar, daar komt het vandaan. Oh, doe het nou, zoek het nou eens een keer uit waar het weer blijkt. Pot, Jan, Ja, en wat sneller, hè? Ja, Jamaica, and I think I like you too. Het is precies... Nou, precies. Het is nou, rond half tien. Het is precies rond half tien. Het is precies nee. rond half tien. Okay. Ik kan niet zeggen natuurlijk dat het gisteren al opgenomen is, dat raaieprogramma. Ja, ja, nee, ben jij gek. Wat opgenomen? denk je dat er allemaal nog gebeurt, man? Nou. nou, even wat regioberichten. Ja, ik Road heb... Uh, de, nou, vandaag... Heb je dus om twaalf uur, van half elf tot twaalf... ik wist niet dat dat op zaterdag was... heb je Sri Sri Yoga op het strand, paal 69. Tevens is er een expositie in de sint Agatha kerk op golven van muziek, van twee tot vijf. Dat is gratis. Uh, op, op Meijer aan Zee heb je... Rij Cosmic Beach Party. Dat is van drie tot elf tot vanavond. Dat kost wel tien euro. Daarnaast is er Swing Stations voor mensen van 25 plus... in Ries aan Zee, vanaf acht tot één. En Brikken on the beach is bij Beach Club T5 van 10 tot 5. Dus ga, er is voldoende te doen vandaag. Leef je uit, zou ik zeggen. Er is een uh, boek uitgekomen. De Fles en Post bezorgen. heet dat. En dat is uh, ton, uh, nee, Wim Kruiswijk. Die heeft uh, plusminus duizend... Uh, ja, uh, flessen gevonden met daar een bericht in. Echt uit alle hoeken van de ja, hele wereld. Geweldig, hè? Is dus, het aangespoeld op het strand. En soms moest hij echt uh, met moeite, kon die flessen openmaken. En dan zat er zo'n klein papiertje in en probeerde het achter te halen. En nou, al die verhalen heeft hij in een boek uh, verzameld. Dus dat heet dus de flessenpostbezorger. En uh, verder, uh, kijk hoor. Uh, hoor. Oh, het is te het is krijgen met boekhandel, la, boekhandels in bij Blokken en Heemsteden en Bruna in Zandvoort. Nou, dat is toch wel leuk. Het is apart, ja. Iedereen maar een klein dorp groter kan, kan zijn. Maar wat zo leuk is... een vriendin van mij die is pas geleden naar... Uh, uh, nee, niet België, Frankrijk geweest. Ze hebben Ile de d'Oleron of zo. Ja. Dat is ook een soort... een uh, uh, beetje net zoals hier. Uh, je zit aan de Atlantische kust. En daar heb je dus gewone post... En die kreeg ik dus laatst een kaartje van groetjes. Ik was jaren geweest en zo. En ik sta, ik sta net in de gang. En ik zie dan dat er zo'n flesje door mijn bus komt. En er zat dus ook zo'n opgerold briefje in. Die kan je daar dus kopen. En die kan je dan gewoon via de post versturen. Oh, wat grappig. Maar kijk, want ik denk als ze het echt als flessenpost gedaan had. Ik weet niet of hij dan uh, een beetje op tijd aan was gekomen. Het kan soms wel één of twee jaar duren. Voordat er iets uiteindelijk ergens aanspoelt. Ja. Want ze hebben toen op een gegeven moment ook een hele test gedaan. Ook met die... Uh, met die badeentjes, hè? Nee, ja, dat was toevallig. Die badeentjes zijn ooit toeval. ontsnapt. Ja, ze ja, zijn maar, ontsnapt. <laughs> we zijn ontsnapt. Met z'n allen. We gaan er vandoor. door. We willen niet naar de speelgoed. We <laughs> willen de net vrijheid. op. En toen hebben ze, hebben ze, zich gevolgd, want ze konden op satellietbeelden... konden ze die dingen makkelijk ja. traceren. En daar hebben ze heel veel geleerd over de stroming in de Atlantische Oceaan. Ja, fantastisch, hè? Echt fantastisch, gewoon. Nou, ander nieuws uit de regio. Want daar waren we bezig in de nacht van woensdag op donderdag 21 juli. Zijn meerdere glas en loodramen van de Agatekerk met brute kracht vernield. S'ochtends uh, ontdekten de voorbijgangers dat de vernielingen uh, hadden plaatsgevonden aan de kerk. Ook het, uh, de grondspot ligt in de stoep afgedekt met uh, een, dik glas. Dieke, een heel dikke laag plexiglas, Die ja, We hebben ze ook stuk geslagen. Ja, hoe Mochten uh, de omwoner nou iets hebben gezien of hebben gehoord, neem er even contact op. Want dat moet er even achterhaald worden. Wie doet nou zoiets? Eh. Ja, het huis van God. En God heeft ze gezien, dus ik hoop dat hij ook zorgt dat ze een beetje rottig in bed uitkomen af en toe en zo. Die God doet straft meteen zoveel. zeggen ze altijd. Die maar... doet niet zoveel meer hoor. Die is een Ach. beetje met pensioen de laatste jaren heb ik het idee of zo. Maar ik vind het wel triest dat je, ja. ik snap best dat je frustraties hebt. Dat het niet helemaal lekker gaat in je leven. Maar om het zo op zo'n kerk af, te, ja, nou af ja. te reageren. En dan denk ik alweer van, oh dat zijn natuurlijk die anderen. Die van de, de andere de kerk. Oh, ja, of van de andere kerk. Ja, dat kunnen ook. Oh, protestanten. Of. Hoe is het met, uh, met de pastoor? Uh, uh, Eigenlijk wel goed volgens mij. Hebben die niet in het verleden nog dingen uitgevreten of zo? Nee. Nee? nee. Ik, kan, ik kan me niet Zijn voorstellen. Is dat geen aanwijzing? Om, nee, we nee, hebben ook een daders... hele moderne pastoor. Want ik Modern. vond het ook wel geweldig dat hij dan gewoon ergens in een preek zat te vertellen dat ja. er een man kwam. En die zegt van, kun je met mij bidden? Want ik ben homofiel, of, maar ik wil het niet zijn. Dan kun je bidden dat God het weghaalt bij me. Nou zeg, kerel. En toen, toen zei hij, dat dus zat hij gewoon een preek te vertellen. Zegt hij zegt van, ja, maar God heeft je wel zo gemaakt. Dus ik ga daar niet voor bidden. Ik hoop alleen dat jij het kan accepteren dat het zo is. <grijp> en na de hand kwam er die man tegen. En die, uh, met zijn vriend. En uh, hij was helemaal gelukkig. Hij zegt ja, Kijk, dankzij dit heb ik het kunnen accepteren. Dat en, en, soort berichtgever uh, moet eens keer in de krant en, komen. Ja, in plaats van ja maar laat, de, laat, laat Bischop Punt het niet horen. Oh. Die maakte er weer een heel punt van. Ja. He, die met die leuke, leuke pastoor daar in Opdam. Ja, de oranje preek. Ja, geweldig. Die zitten met z'n tweeën in één cel. Oh, ja. wel, dat mag natuurlijk niet. Want dat kan uit de hand lopen. Ook, want hij is ja. vol. Ja, maar het schijnt dat de dat, dat, dat andere kerken willen. Dat, dus dat mensen die uh, pastor willen worden. dat die gaan stage lopen daar in Opdam. Mm. Want, die, want die kerk is wel vol. En die anderen zeggen van ja, het zit bij ons maar 60 bejaarden. voor de rest niks. En daar is het gewoon één grote happening. Ja. Ik denk van ja. Maar wat wil je nou? Ja, je wilt dat hij volop maakt. Je wilt maar... toch het woord God verspreiden? En dan zou je dan inderdaad een keer in een oranje kassuifel een balletje trappen in de kerk. Ja. Maar dat schijnt dan maar vier keer per jaar te zijn. De rest worden er gewoon in diensten gehouden. Ja, ik vind het wel mooi gebaar, maar ik vind nog steeds dat de voetbal de etterplek is van de maatschappij. Dat ja. Is, nou... Het afvalputje gewoon, waar alles, alles ellende gewoon naartoe trekt. Het trekt zoveel ellende aan. Nou goed, tijd voor de jolande keuze. Ja. Dolly Wat... Parton met I'll Always Love You. Het origineel, dames en heren. Mijn god. Ik vertel er straks meer over. Straks wel meer. Hier, de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 sweet memories That's all I am taking with me Goodbye, please don't cry We both know that I'm not what you need you ever dreamed of and I wish you joy and happiness but above all of this I wish you love Zo. En met zo'n kort nummer, hè? want was het 2 minuut 25? Ja, zoiets. Heel kort. En dat ja. je dan zoveel geld ermee kan verdienen. Ja, maar dat komt niet alleen omdat ze het zelf heeft gezongen, denk ik. Niet, nee, nee. nee, maar toch. <laughs> toch ja, ik, vind een, ik vind het een leuk nummer. En uh, laatst was ze bij Oprah Winfrey deze week. Dus daarom had ik zo van, oh, ik heb er nog een cd'tje van. Maar toen vertelde zij dat uh, in de jaren, eind jaren 60... Nou ja, Elvis Presley leefde in ieder geval nog. ja. Toen uh, wilde Elvis wilde graag ook dit nummer op gaan nemen. Ik denk ook wel met de Woeste Elvis de Pelvis. Ja, uh, maar die nog. Oh, I will always love you. Had hij nog heupen toen, dat weet ik niet. Maar... Ja, maar, ja, maar, ja, nou, weet je, een beetje bedekt met vet misschien. Ja? Maar toen wilde die, uh, heette hij niet de kolonel, die man die alles voor hem ja, had Dries van Keuk Ja? Die, uh, die, die wilde wel uh, dat, dat de helft van de opbrengsten van het lied, uh, dat, uh, van de rechten, ja. naar Elvis ging. Dat heeft ze het niet gedaan, want zij had zelf van dit is mijn liedje. Blijkbaar okay. heeft ze het misschien geschreven toen ze net. Uh, Verkering had met die, uh, met die man waar ze al 44 jaar mee getrouwd 44, is. 44, jaar. En uh, dat, was wel, dat was wel leuk. Dus die Wat... bejaarde die naast haar staat? Ja, maar het was ook wow, wel leuk. Wat is zij eigenlijk? Dag. Nou, ik denk dat ze toch wel een jaar of uh, 64, 65 is of zo. Ongelooflijk. Het ziet er goed uit. Ze zegt van ja, het is, uh, ze is ongelooflijk hoeveel geld het kost om er zo goedkoop uit te zien. Het is, dus dat vond ik, het is, het is gewoon, ja. Ze heeft humor. Ja, ze heeft humor. En uh, z, uh, ze liet ook even zien. Ze had een eigen dollybus. En ze heeft ook dollyboot gemaakt. Hè? En, uh, dat, is, en uh, dat geldt tot allemaal naar goede doelen en zo. Oh, oké. Okay. En het is, gewoon, het is gewoon een leuk mens. Een warm mens. En uh, ja, ze heeft gewoon van deze rechten van dit uh, liedje heeft ze echt zoveel geld mee verdiend. Is zo dus het is heel goed dat ze het gewoon niet verkocht hebben aan die Elvis. En dat ze het uiteindelijk via Rachel, uh, Whitney Houston, uh, die heeft hem toen opgepikt, het nummer. Ja, daar, is die, al daar geld heeft aan ze vernieuwd geld aan verdiend natuurlijk. En enorm hè? veel geld aan verdiend. Volgens mij is het gewoon 70% van de opbrengst of zo en dan die andere 30 procent, daar komen niet dan misschien nog een beetje wat Daar bleek. moest er Kevin Costner van betalen. Dus dan had ja. hij weinig over gehad. En het rest is via de neus naar binnen gegaan. Dus nou, die zit Ja, uh, ja ze schijnt weer een beetje opgeknapt te zijn. Nou, ik, via nee? YouTube kan je helaas optreden nog bewonderen. En ja, is, vooral die hoge meer, noten, uh, daar moet je toch flink okay. in dingen uh, dingest. Maar ja, ik ben dus echt nog wel een Dolly fan. En er zat op een gegeven moment dat ze ook nog eventjes. Uh, dat die Kenny Rogers ook nog opkwam. Deze samen, dat nummer Islands in een Stream. Nou, ja. hartstikke leuk. Ik vond het, ja. Ik, uh, mijn hart uh, klopte warm. Ja, dit, oh. dit, ja, precies als je een interview ziet en je hoort ze weer een tijdje praten. Je het zijn toch leuke mensen. Maar die muziek, ik weet het niet. Nee, maar dat, dat is dan een periode in je leven. En het is dan ook weer zo van, ik was toen inderdaad begin twintig. En uh, als ik die muziek hoor, dan uh, voel ik weer... Uh, de warmte van die tijd en het, het, het, het, hoe, hoe makkelijk het leven was in verhouding tot nu. Dat denk je dan maar weer. Dat denk je dan maar weer. Ja, maar, ja, ja, maar het, geeft, het geeft sweet memories. Ja, wat wel weer makkelijk gaat is de verzoening. Of tenminste de, de samenwerking tussen Nina Storms. Oftewel oh ja, Nina Brink. Ja. Je moet aandelen kopen in World Online. Dat gaat groot worden. Zo, hier wil je mijn aandelen kopen. Zo is het natuurlijk gegaan met Nina Brink. Ja. Nou goed, Erik Smit heeft er een boek over geschreven dat het echt een... ...een secret was, dat het echt een snoeihard zakenvrouw was. En daar was ze niet zo heel blij mee. En zeker als je natuurlijk ook nog zo'n man hebt... Uh, ...hoe heet die man? Peter Storms. Pieter Storms, die zorgt er ook helemaal dat je uh, geen prettig leeft. hebt. Storms leef, de barricade opgelijk. Dus uh, ze heeft beslag leggen op al zijn spullen... ...en uh, had bijna ook geen loonhaak, had bijna niks om voor rond te komen. en Uiteindelijk heeft ze dat opgezegd. En nu hebben ze in het Alcura Hotel in Amsterdam... ...hebben ze samen een croissantje en koffie genuttigd. Ja, bij weg, bij weg... Wat een uh, half wat, hè? Zij is uh, één meter, hij twee of zo. Ja, dat is echt <lacht> bizar om naast elkaar te zien. Maar goed, uh, Erik Smit uh, heeft al zijn geld weer terug. en uh, ja, Of dat boek nou nog uit de handel wordt gehaald, is niet helemaal duidelijk. Al, alleen, ja, er wordt nu weer gepraat. En binnenkort gaan ze weer praten. Maar dan zijn de advocaten erbij. Dus dan hey. komt het uh, oh, geld uh, ja, op tafel. Ja, ja, maar dan kun je gewoon zeggen dat ze zegt van ze is een secreet. Dan zegt ze van ze is een harde zakenvrouw. Het is dus vervang overal, hè. Zoeken en vervangen. Dus gewoon secreet vervangen door... Harde zaken, vragen. Precies. Maar dan moet het boek wel even opnieuw worden uitgebracht. Maar goed, hoe kom je op het idee om dan een boek te schrijven over, over iemand of over iemand anders? En dan zo nee, negatief... volgens mij was het in eerste instantie in samenwerking met of zo. Dat ze dan daarna. Ja, ja, klopt, ja. Zo zij was het ook wel een gegeven. Nou, en toen ja. heeft hij gewoon de waarheid en iets anders dan de waarheid erin gezet. En ja, de waarheid is hard. Ja. Sommige mensen die, die kunnen gewoon niet hebben dat, dat, dat gezegd wordt dat zij niet aardig zijn. Maar soms doe je gewoon niet aardig. Je kan niet altijd aardig blijven, hè? Kom op. Daar word je niet rijk van. Nee, precies, daar word je niet rijk van. Als je van aardig bent, daar word je echt niet rijk van. Je kan later pas aardig zijn als je heel rijk bent. Ja, Oh, je een goede dingen gedaan. Maar hierdoor kon ik wel, want hierdoor kan ze natuurlijk wel een eiland kopen met zielige mensen. en die kan ze weer een beetje oppeppen of zo, weet ik. Maar hij is de enige die heel veel geld heeft verdiend met aardigheid, is Oprah Winfrey. Ja. Dat is misschien de enige eigenlijk. Nou ja, we zullen afwachten hoe het, hoe, het, hoe, het, hoe het verder ontwikkelt. En of deze man zijn boek uit de, de schappen vandaan moet halen natuurlijk. Het is bijna kwart voor uh, tien. Het klinkt als iets uit de jaren zeventig. Maar het is een heel jong bandje. Coral.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 Summertime storm, strangely amazed and a little bit warm, fresh from the flash of the threshing room. Trapper, Silver Moon. Ze hebben ook nog een plaat gehad. De Black River Killer. Het ging erover iemand die dus alleen mensen. Vooral vrouwen, prostituees heeft vermoord. En in de, de. Niet de Green River, maar de Black River had gegooid. En uiteindelijk zijn ze allemaal aangespoeld. En is de man dus ook opgepakt. Maar daar hebben zij een plaat over gemaakt. Aangespoeld, Maak. Maak. aangespoeld. Wie niet. Nou, nee. we, we, we hadden het net over het Jutters museum. Nee, ja, nee, ze zijn gedeeltelijk allemaal aangespoeld. En nou, goed, een hele grube verhaal. En daar hebben zij een plaat over gemaakt. En zij hebben een handje oh. van om lekker muziek te maken over de duistere kant van het leven. Ja, en die, Luk, die kan heel duister zijn. Nou, kan ik je wel vertellen. Niet weer van die berichten, hè? Nee, nee. Ik heb je, ze nu geblokkeerd, niet... al die sites van jou. Ja, wat, uh, ja, ja, ja, ja. Ik krijg je er nog van. Dus niks van uh, boven oh. de 18, nee, gewoon. Uh, alle medische sites worden voor mij tegenwoordig geblokkeerd. Ja, precies. Ik heb hier uh, op de gemeentelijke website staat een gedicht van, voor het Juttersmuseum. Die heeft onze dichter bij zee, Ada Mol, geschreven. En het is omdat het museum tien jaar bestaat. En ik mag het voordragen van Wilco. Ja. Het is Juttersmuseum. Een heerlijkheid waar vinders goed gedijt uit hout en touw op averij gelopen schuiten. Verzameld bij rotonde. Van Pieterman tot Haaietand. Gereedschapskisten of veranden. Glazen bollen, garnalennetten parelende zeetrofeeën. Struinend over strand met dagelijks de kinderen, die het verloren goed zich blijvend zullen herinneren. Vrijwillig schaart men samen, iedere dag opnieuw. Oude getrouwen belichten de geschiedenis. Nou, kijk, en hij is nog geschreven op mijn verjaardag, 16 juli 2010, door Adam Ol. Kijk, leuk. Hij was niet al te lang, toch? Nee, net nee dat was net mooi. Ik denk ook dat ik hem misschien wel... Als het lukt, op de website gaat zetten. Maar Aan we nog hebben maar 15 aanlezen. regels. En dit is alweer 16. Dat is ook weer lastig. Ja, dat, dat heeft de vel natuurlijk Dus Ada, doe hem altijd uh, 14 regels. Dat is eigenlijk net goed. Dan, dan past hij nu even Wat beter. Een uh, Karoen, de uh, vrouw. en moeder van vier kinderen. zal uh, vandaag uh, mogelijk als eerste ons land worden uitgezet. met een speciaal masker op haar hoofd. Het is nog geen carnaval. maar ze is nog het graag. De koninklijke Marcus heeft oh. per uh, brief uh, aangekondigd. dat deze vrouw een zogeheten schuim. Kap opkrijgt. Omdat ze namelijk. Uh, het is een ze heeft een beetje een schuimbekkie. Ja, nou ja, het ziet een beetje uit als Silence of the Lamb, weet je wel? Uh, Dr. Hannibal. Weet je wel? Die kreeg ook zo'n soort okay. uh, zo dingetje op, dat hij dan toch weer via die gaatjes ook een pennetje naar binnen kon smokkelen, dat wel. Dan nou, kon hij kon hij niet bij. Ik even een milkshake op drinken of zo. Ja, zoiets. Of bloedzuiger. Doe maar aardbeien. Nee, net als die wansen. Oh, nee, Met dus deze, deze vrouw, deze, dus al een aantal jaren in Nederland, heeft dus vier kinderen hier in Nederland. Nee, drie kinderen. Uh, die nog minderjarig zijn. Maar ze is toch niet helemaal gewenst, die Nena. Die wordt er uitgezet uit Nederland. Ja. En uh, ze is onder andere tot vijf jaar zelf veroordeeld omdat ze een vijfde kind uit een andere huwelijk heeft omgebracht. <lacht> dus het is niet zomaar een vrouwtje. Die wordt ergens anders weer losgegaten. Heeft ze opgegeten? Nee, dat niet. Nee, jij ja, maakt er meteen helemaal van. Omdat je denkt van het masker dat ze het uh, ook nog. Uh, ja, voor, voor Orbán. Nee. Uh, ik heb een afspraak voor de lunch met Z die. Ze schatten in dat deze vrouw, omdat ze nog drie kinderen heeft hier in Nederland, toch gigantisch zich gaat verzetten. En bang zijn ze bang dat ze toch flink gaat bijten. Want de bijten. kinderen mogen dus niet mee. Nee. Dus die blijven hier. Ja, blijkbaar wel. Maar dat vind ik oh, toch wel, wel erg Het aan. wordt een drama. Oh. Echt een groot drama gewoon. Ik bedoel, ik snap best, ze heeft iets gedaan wat helemaal niet kan natuurlijk. Maar het wordt, omdat je bij je kinderen weg bent ja. gehaald. Ja, maar die, die, die hm. kinderen, dat blijft trekken gewoon. Ja. Want net zoals uh, wat we toen hadden, dat er, er is toch zo'n... Uh, uh, meneer Bassi is toch gearresteerd in Amsterdam? Ja, Bassi. Want uh, hij had zich niet uitgegeven voor Adriaan... maar het was dus een hele grote crimineel uit Italië... die nog 30 jaar gevangenisstraf op zijn naam had staan. Oh, oké. Okay. En die hebben ze dus gepakt... Ja? doordat uh, dat ze hebben zijn familie in de gaten gehouden. En toch, uh, die uh, die, uh, ja, die zijn toch heel erg familieziek. Dus hij heeft toch zijn moeder gebeld... en hij heeft toch uh, familie gebeld. En te, toen kwam het leiden allemaal naar Amsterdam... Ja. En tegenwoordig met, uh, de, gaan ze, de, ook al is het een telefoon die niet geregistreerd is, hebben, hebben ze hem toch kunnen vinden in Amsterdam. En dan wordt gewoon zo'n mafioos gewoon die nog 30 jaar cel heeft in, in, in Italië, die wordt gewoon in Amsterdam gepakt. Ik vind het toch wel uh, knap. Ja, ja, dat is wel knap. Dat is waar. Via ja, <coughs> uh, telefo telefoongegevens uh, kunnen ze echt heel veel traceren. Ja. Er is momenteel onderzoek naar geweest. Ik weet niet of het nou een Amerikaan was. Die heeft hij hier gewoon gegevens gekregen van, ik dacht 50.000 bellers. En die kon aan de hand van die gegevens, via die telefoon. Eigenlijk met 80% tot 90% voorspellen waar ze bijvoorbeeld over twee dagen zouden zijn. Oké. Okay. Omdat je toch bepaald gedra gedragingen vertoont. Nou ja, hij kon aan de hand van de telefoongegevens kon hij achterhalen van nou, dan ben je daar en dan ben je daar. Dan zou je waarschijnlijk volgende week wel daar zijn. Ja, het is voor jou wat moeilijker omdat jij natuurlijk met die stoelen het hele land doorreist. <laughs> ja. Maar kijk, zoals voor mij... Nou, ik denk dat ik over het algemeen binnen een straal van vijf, misschien acht kilometer van Zandvoort zit. Ja. Maar eigenlijk zit ik meestal op een straal van uh, twee, driehonderd meter. Gewoon hier in het centrum in het Noord eventjes. En dat was het. Ja, dan ben je weer thuis. Vreselijk dus saai eigenlijk. En oh. s'nachts ben je altijd in bed. Dus dat is ook wel weer makkelijk. Als het mee om... zit. Uh, ja, ja. ja. ja. En dus dat is wel Maar goed, het klinkt wel weer dat je denkt van... Alles, alles lijkt wel vast te liggen ook, ja, weet Big je? Brother is absolutely watching ja, me. Maar als eigenlijk, als je niks te verbergen hebt, is dat ook niet erg. Nee, nee, maar ja, daar als je inderdaad vanuit. een crimineeltje bent, dan moet ik gewoon jou laten bellen vanuit Groningen. Van dat er een partij goederen klaar ligt daar en daar. Yeah. En dan hebben ze het niet in de gaten gewoon. Nee. Maar ja, zou je dat doen voor mij? Nou, precies. Wil jij, ja, want dan ben je medeplichtig. Hey, volgens mij hebben we iemand aan de telefoon. Hallo, hallo. Hey, Hello. Dat... Het is goed om te realiseren dat je toch even terugkijkt, ja, ik ben toch zo ver gekomen nog. Hè? Dat ik echt helemaal niet verwacht dat ik dit er nog van heb kunnen maken. Met Box20. Wat is er van hun geworden? Dit, plaat, dit plaatje is namelijk al voor mij anderhalf jaar oud. Dus wij maar... zitten weer te wachten op weer iets nieuws natuurlijk. Maar dit kennen we nou toch weer. Maar hoe ver, jij, hoe ver kom jij Wilco? Want ik hoorde dat maandag wordt een nieuwe discjockey van 3FM gepresenteerd. Die is van 9 tot de ochtendshow gedaan. Ben jij dat? Nee, oh, helaas. Uh, De, nee hoor. Waarom word je nou niet ontdekt? Ik vind dat je echt alles in je hebt. Ja, precies. Maar het schijnt dat, uh, dat dit niet uitgezonden wordt... Oh, ja, maar we hebben toch ook uh, programma gemist op ons eigen... Uh -huh. ja. Kijk maar eens op internet hoeveel programma's gemist er staan gewoon. Echt duizenden ja, programma's je Ja, bij op onze eigen site. Maar ik zou het ook leuk vinden of je kon zien hoe vaak die opengeklikt is op, oh, op vreemden. Zo, dit zou zo teleurstellend ja, zijn. Ja, dit is gewoon één keer of ja. zo, weet je. Ja. Doe, Doe je jezelf. Zelf. Ja. Ja. Dat is Goed. inderdaad zo. nog wat laatste bericht even. Persen, persen. Ja, een uh, 17-jarige jongen uit Venendaal ja? Die dacht wel eventjes een stukje uit de racefilm, ja. The Fast and the Furious... Na te doen. Ja. En hij heeft daarvoor dus de auto van zijn moeder. die niet thuis was gepakt. Fijn hè, die kinderen. Het zogeheten driften. waarbij de oh, bestuurder ja. een auto gecontroleerd zijwaarts door de bocht laat glijden. ging de jonge autocureur de eerste standje goed af. maar bij de tweede poging reed hij op de Munnikenweg in zijn woonplaats. dwars door een voortuin. waarbij hij alle bomen en struiken vernielden. Een kentekenplaat bleef achter. Daardoor konden ze hem achterhalen. Suffert. Ja. Sufferd. Suffie, suffie. Wiss je surfie. sporen uit.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 Na uitlatingen van premier Cameron. De Britse premier zei deze week in India dat Pakistan verantwoordelijk is voor de export van terreur. Dat leidde tot woedende reacties in Islamabad. Medewerkers van de Pakistanse ISI zouden in Londen met Britse collega's praten over de bestrijding van terrorisme. ISI noemt de uitlatingen van Cameron onverantwoordelijk en zegt dat die de samenwerking met de Britten kunnen schaden. De vakantiedrukte op Zwarte Zaterdag is al vroeg begonnen. Vooral in Frankrijk staan veel files. Rond Parijs is het druk en er staan files op wegen richting het zuiden. Met name bij Orléans en op de a naar Bordeaux. Op de autoroute du Soleil loopt het bij Lyon vast. De Daarmee verwacht vanmiddag zo'n 600 kilometer file op de Franse wegen. De afgelopen weekenden was het al druk door vakantieverkeer. Maar nu zijn ook in Zuid-Duitsland, Italië en Spanje de schoolvakanties begonnen. Ook in Zwitserland worden veel files verwacht, vooral bij de Gotha-tunnel... waar de wachttijd kan oplopen tot zo'n vijf uur. In Oostenrijk bedraagt de wachttijd bij de Tourentunnel zes uur. De gouverneur van de Amerikaanse staat Arizona gaat kijken... of de omstreden immigratiewet herschreven moet worden. De rechter blokkeerde deze week de strengste regels uit die wet. Daardoor mogen illegale immigranten alsnog werken... terwijl in de wet stond dat dat verboden moest worden. De gouverneur is in hoger beroep gegaan en wilde in het belang van Arizona een snelle behandeling van de zaak. Want de rechter behandelt de zaak pas in november. De gouverneur wil daar niet op wachten en gaat de wet nog eens kritisch bekijken. Ze wil uitzoeken hoe ver ze kan gaan zonder dat de rechter opnieuw controversiële delen blokkeert. Het weer. Vanochtend vanuit het westen regen. Alleen in het zuidoosten en oosten nog wat zon. Het wordt 20 graden in het noordwesten en 26 in het zuidoosten. Dit was